Uur. Het LOS-journaal, door Alt Megens. In de Sint-Pieterskerk in Rome is paus Franciscus zojuist geïnstalleerd, correspondent Rob Sauberg in Rome. Rob, hoe ging dat in zijn werk? Ja, paus ging het afgelopen uur de basiliek binnen... naar de crypte in de Sint-Pieter bij de pausgraven. Daar verzonk je in gebed. En opvallend was opnieuw hoe simpel de paus eruit zag. Hij was simpeler gekleed dan de kardinalen. En daarna ging het weer naar buiten toe. Heel snel allemaal, want we weten ook... dat Franciscus niet van lange missen houdt. Buiten kreeg je zijn zilveren vissersring. En het pallium, het Lamswolle stola met de kruisjes... En dat allemaal bekeken door pelgrims daar op het plein... En op de 132 delegaties waaronder namens Nederland... prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte. Nou, vanochtend ging hij in een open auto over het Sint-Pietersplein de paus. Hoe bijzonder was dat, Rob? Ja, ja, hij koos niet voor de broeikas, maar voor een open auto, de, die open Mercedes. Dus heel langzaam over het Pietersplein heen, heel ontspannen zag eruit... Af en toe werden er kinderen vanuit de massa naar hem toegebracht. En kusten die dan op het voorhoofd. De paus stapte ook zelf even van die open Mercedes af om een uh, uh, gehandicapte man te kussen. Nou, mensen zwaaiden met vlaggen, waren enthousiast. Nogmaals ontspannen was denk ik het woord. En heel nerveus heb ik alleen de bodyguards gezien. Want die zijn als de dood eigenlijk de hele tijd dat deze paus iets spontaans zal gaan doen. Rob Zoutberg vanuit Rome, dankjewel.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 de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn 34 doden gevallen bij bomaanslagen in Sjiitische wijken. Er zijn tientallen gewonden. De slachtoffers vielen bij aanslagen met bomauto's en bermbommen. Voornamelijk bij kleine restaurants, bushalters en plaatsen waar dagloners zich verzamelen. Soenitische opstandelingen die banden hebben met Al-Qaeda plegen de laatste tijd steeds vaker aanslagen. Ze zouden daarmee het land willen destabiliseren en de Sjiitische regering van premier Maliki ten val willen brengen.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 Bij de meeste ontruimingen was een huurschuld de oorzaak, vertelt de voorzitter van Edes. Er zijn mensen die een grote huurachterstand hebben van meer dan drie maanden. Dat is ongeveer 80 procent. Wiettelers, dus als er een wietplantage is. Notoire overlasten. mensen worden ook uitgezet als ze te ver gaan. En mensen die mieteren, dus die illegaal onderverhuren. De politie heeft in een woning in Zoetermeer... honderden gestolen autoradio's en navigatiesystemen gevonden. Daarmee is een serie diefstallen uit auto's opgelost, zegt de politie.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 ABB, verkeersinformatie. Hier staan files op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag-Malieveld 3 kilometer. Daar staat een auto stil. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Breda-Noord 8 kilometer. Dat komt er een ongeluk bij knopend Zonzeel. Daar is de A59, de verbindingsweg naar de A59 richting Den Bosch dicht. Op de A20 met Rotterdam richting Gouda. Voor Rotterdam Centrum 2 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 We zijn bij de inauguratie van Pans Paus Franciscus. Hij heeft de ring om zijn vinger, dat is inmiddels wel duidelijk. De mis op het Sint-Pietersplein is nog altijd in volle gang. Zometeen meer daarover brengt de zaak Yunus onze relatie met Turkije in gevaar. We mogen dan in een economische crisis zitten, maar ambities zijn er nog steeds. Wij willen in 2020, dus dat is over zeven jaar, de meest creatieve economie van Europa zijn. En het ochtendtumeur van Mart Smeets, het is zeven over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Snel terug naar Rome, waar een Griekse priester met, een, met het evangelie in elkaar rond ja. uh, schout richting het katheder om het te gaan lezen. Ja, ja we hebben net, uh, dus tijdens de mis uh, die volgde op de installatie van de paus, hebben wij eigenlijk alleen maar de lezingen van de dag, dus de lezingen uh, gehoord die in iedere progikerk dus uh, worden uh, gelezen uh, op deze dag, de feestdag van sint Jozef. En het zijn dus niet aangepaste lezingen aan uh, de pausinauguratie. Uh, Dat is wel heel opvallend. Dus hij schaart zich in de liturgie van uh, alle dag in de hele wereldkerk, zou je haast zeggen. En het zijn dus lezingen die betrekking hebben op het, uh, de persoon van Jozef... en helemaal niet op zijn uh, toekomst of wat hij nou uh, van plan is te gaan doen. Nee. En je ziet nu ook dat het evangelie wordt gelezen... waarschijnlijk door een Griekse katholieke uh, priester of diaken. Ik denk een diaken. En daarbij geeft de paus dus aan dat wij in de katholieke kerk... niet alleen de Romeinse liturgie uh, vieren... maar ook de Griekse liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, de Koptische liturgie. Er zijn heel veel... Uh, kerkgenootschappen die uh, geunieerd zijn met Rome, maar wel een andere liturgie hebben. Die met andere dus worden meteen een geven. verzoenend gebaar. Zeker, zeker. Naar alles en iedereen binnen die katholieke kerk. Ja, binnen de katholieke kerk. Je ziet hier ook de schola van de Grieken, van het Collegio Greco, het Griekse college in Rome. Juist. Goed, nou hebben we het al de hele tijd gehad over de eenvoud. Uh, we hebben zes kardinalen gezien die hem uh, hebben begroet. Ja, nou, dat blijkt dus... Wat blijft de rest? Uh, de, de rest komt niet, omdat deze kardinalen... Nee, deze kardinalen zijn, uh, zo staat in het misboekje... Zagen we net, uh, een uh, delegatie van alle kardinalen. Dus zij stonden... Uh, uh, ja, uh, zijn eigenlijk degene die namens alle andere kardinalen... Uh, de gehoorzaamheid en de paus hebben beloofd. Nou, dat scheelt een half uur. Zo, no nonsense is deze paus. Hij laat gewoon een uh, delegatie uh, de gehoorzaamheid beloven. En dan vindt hij het verder wel best. En dan vindt hij het verder wel best, ja. Het is toch gebruikelijk dat, uh, die, dat er een hele stoet aan kardinalen... Ja, aan de paus uh, ja, dat, voorbij trekt om, om hem hun trouw te beloven? Zeker, en dat blijkt dus nu te zijn uh, afgeschaft. Ja, een paus kan dat doen. Goed, simpeler dan simpel, dat zeiden we al. Uh, hij vliegt er ook in de sneltreinvaart doorheen, dat hebben we ook al geconstateerd. Het is bijna business as usual. Nou, dat is eigenlijk ook wel heel mooi, hè, dat hij dus blijkbaar zijn mis, uh, of de mis waarin hij wordt geïnstalleerd, geïnaugureerd als paus, nauwelijks wil laten afwijken van de missen die in Brochiekerk gewoon nu vandaag zouden worden gelezen op het feestdag van, uh, van Sint-Petrus. Ja. Nou, daarmee schaar je je natuurlijk gewoon echt als een, uh, uh, accentueer je eigenlijk dat je zelfs Pausen zijn de onderdeel van een wereldkerk in de liturgie. Goed, er zullen ook veel mensen zijn die hier met argus ogen zitten te kijken en hun winkbouwen fronsen... maar daar praten we straks wel even ja, over Ja, ik verder. denk ceremoniarissen, want die kunnen waarschijnlijk... als dit zo doorgaat, waarschijnlijk wel een kleine prochtje erbij gaan nemen... omdat die nauwelijks werk hebben met dit soort eenvoudige <lacht> liturgie. Goed, praten we zometeen over verder. Als we ook in afwachting zijn van de preek van de nieuwe paus... die nu staat te luisteren naar het uitspreken van het evangelie... door, door die Griekse diaken, dus... Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Meer wereldse zaken nu. Het is aanmatigend en ongepast voor een buitenlandse mogendheid. om op grond van de geaardheid te beweren dat ouders een kind niet goed kunnen opvangen. Dat zei minister Lodewijk Asscher afgelopen vrijdag. in zijn hoedanigheid als vervangend premier. naar aanleiding van de ophef in Turkije over de lesbische pleegouders van het jongetje Yunus. dat van Turkse kom af is. En Asscher heeft daarmee de relatie met Turkije onnodig op scherp gezet. Zij althans, oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot... gisteren in uh, Nieuwsuur, Harry van Bommel... buitenlandvoerder van de SP in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. U weet ook iets van uh, diplomatiek verkeer... Zeggen, ja. uh, is dat terecht, die uh, opmerking van uh, Ben Bot, of niet? Nou, het aardige aan uh, beide citaten die u heeft gebruikt. Zowel die van uh, minister Asscher als van oud-minister Ben Bot. Beide citaten kloppen volgens mij. Het is aanmatigend en ongepast wat uh, Erdogan heeft gezegd... over de opvang in Nederland van, uh, van dit kind. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, heeft uh, minister Asscher hiermee diplomatiek uh, wel eens scheve gereden. Uh, wat je in feite doet, je beledigt toch een beetje de Turkse eer. Ja. Uh, terwijl de minister van Buitenlandse Zaken, Timmerman... Uh, natuurlijk uh, dat weer mag rechtstrijken. Omdat ja. we goede zaken doen met Turkije... Uh, en Turkije ook in het toetredingsproces tot de Europese Unie zit. Dus beide hebben gelijk. Ja, maar tegelijkertijd stond u ook altijd te roepen... dat de invloed van Turkije op Nederlandse uh, onderdanen... weliswaar van Turkse komaf, veel en veel te ver gaat. Dat klopt ook. Dat klopt ook. Mag je en... er dan nooit iets van zeggen? Ja, ja, zeker wel. Nee, nee, nee. Ik ben het ook inhoudelijk zeer met minister Ascher eens. Het is buitengewoon ongepast en aanmatigend. En ik denk ook feitelijk onjuist wat er door de, de Turkse premier gezegd is. Ja. Um, hè, wanneer een kind in een liefdevol gezin wordt opgevangen in Nederland... of dat nou homoseksuele ouders zijn of niet. Uh, christelijke ouders of islamitisch. Wanneer het een liefdevol gezin is uh, waarin aandacht wordt besteed aan dat kind... Uh, wat meestal uit een Bernarde-situatie komt... dan is dat goed voor dat kind... En, uh, Premier Erdogan heeft zich daar helemaal niet mee te bemoeien. En daar hebben we in Nederland gelukkig hele goede instanties voor die daarop toezien. Uh, dus, uh, de, dus nee, Arsje heeft helemaal gelijk. Dat laat ja. onverlet hè, dat je je moet afvragen hè, uh, hoe de relatie met Turkije. Uh, door zo'n opmerking, door zo'n kwalificatie wordt belast. Ja. Dat vind ik een ander vraagstuk. Go ja, goed. De, volgens mij heeft de premier zich overigens inhoudelijk over deze zaak nog niet uh, uitgesproken. Um, wel is het zo dat hij te kennen zou hebben gegeven. tijdens zijn bezoek aan Nederland. en dat is donderdag Yunus te willen bezoeken. Ja, dat lijkt me absoluut uh, uh, onwenselijk. Zou de premier daar een stokje voor moeten steken? Uh, uh, ik, uh, ik geef u de, de, overte, de, de verzekering dat de instanties die gaan over de opvang ja. uh, van, van dit kind... dat die daar een stokje voor zullen zeken. En dat is ook het bevoegde gezag. Ja. Uh, samen met de ouders die het pleeggezin vormen. Dus dit zal absoluut niet gebeuren. Ze is niet in het belang van het kind. Daarmee wordt het kind een politieke speelbal. Het is ook tamelijk schandalig, vind ik hoor... dat Erdogan over de rug van dit kind uh, nu deze politiek uh, probeert te voeren. Die natuurlijk ook weer bedoeld is voor binnenlandse consumptie in Turkije. Ja, maar hij heeft nog niks gezegd het is de, de, de, de biologische moeder van het jongetje... dat op televisie een beroep op hem heeft gedaan... om dat jongetje terug te halen naar Turkije. Maar er is natuurlijk wel een hele... Uh, ook in Nederland trouwens, een hele discussie over uh, ontstaan. Um, en met name over de vraag hoe ver de arm van Turkije in Nederland zou mogen reiken. Nou ja, in ieder geval niet zover dat daarmee de opvang en pleeggezinnen uh, wordt, uh, wordt benadeeld. Dat lijkt mij duidelijk. Uh, en, en verder uh, geldt natuurlijk dat, uh, dat Erdogan en de, de Turkse politiek... op allerlei manieren probeert um, de Turkse-Nederlandse gemeenschap te beïnvloeden. Nou ja, dat is buitengewoon ongewenst. Want dat ja. verhindert het proces van integratie in Nederland. Ja, en waar mensen alles over willen investeren. Slotvraag, wat zou de premier uh, als boodschap aan de Turkse uh, premier... Moet het meegeven. Nou, hij moet vooral de Turkse premier geruststellen... Hè, dat de opvang van uh, dit kind uitermate verantwoord gebeurt in Nederland. En dat in Nederland er instanties zijn die toezicht houden uh, op, uh, op die opvang. En dat er op dat punt helemaal geen klachten zijn uit het verleden. Dus hij hoeft zich helemaal geen zorgen te maken. Uh, en, en verder moet hij vooral zorgen dat uh, bijvoorbeeld ook Turkse... ouders in Nederland uh, uh, pleegkinderen willen opvangen. Ja. En wat nog veel belangrijker is, dat hij moet zorgen dat, er, uh, dat die opvang... Uh, dus door te zorgen dat... Uh, gezinnen goed functioneren, ook in Turkije, dat de opvang veel minder nodig zal zijn in de toekomst. Goed. Um, nou ja, je, meestal bij dit soort uh, uh, diplomatieke relletjes is het een vrij onbeduidend voorbeeld op, uh, laten we zeggen, op het niveau van de wereldproblemen, dat opeens wel een enorme toestand kan worden in de onderlinge verhoudingen. Ja, dat ben ik zeer met u eens. Uh, en dat terwijl er veel grotere politieke vraagstukken, geopolitieke vraagstukken, het denk aan de situatie van de Koerden, het onderhandelen met de PKK over vrede in Turkije, is natuurlijk een veel belangrijker onderwerp als je het hebt over wereldschaal. De ja. toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Uh, nou ja, de, de, de, de economische crisis, de rol van Turkije in de regio. Allemaal heel belangrijke vraagstukken. Ja. Laten we toch niet uh, over de rug van een kind, notabene, wat in opvang zit, in pleegopvang, uh, de relatie met Turkije verder uh, onder druk zetten. Dat is helemaal niet nodig en ongewenst. Ben benieuwd hoe het donderdag zal verlopen. Dan horen we vast meer ook van u, Harry van Bommel. Tweede gaan we dit voor de SP. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het is kwart over tien. Op het Sint-Pietersplein in Rome is de nieuwe paus bezig met zijn preek. Nou ga ik iets ingewikkelds vragen aan Paul van Geest. Hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Wij zijn allebei mannen, dus wij kunnen maar één ding tegelijk. Maar is het mogelijk om, te <tie> <Ja. laughs> om en te luisteren en tegelijkertijd mee te schrijven... en te vertalen wat hij daar zegt? Ja, dus hij is begonnen met zijn preek uh, om dankbaarheid uit te spreken... Mijn dat de de hij uh, uh, de, de mis de hier, de de de hier de bij zijn inauguratie kan uh, lezen. En hij vindt het een prachtige... Toeval dat het op de feestdag van Sint-Jozef is, want Sint-Jozef is de naam heilige. De patroon van Jozef Ratzinger, zijn voorganger. Nou, daar had hij natuurlijk een prachtig verband met zijn voorganger. Er werd ook geapplaudiseerd op dat moment. Juist. Nou, verder heeft hij net uh, eerst de kardinaal en alle religieuzen gegroet. Vervolgens uh, uh, de vertegenwoordigers van uh, het Joodse volk en van andere religieuze genootschappen. Heel expliciet. En vervolgens de staatshoofden en de diplomaten. Ik zag trouwens. Uh, een... En nu, nu uh, legt hij gewoon het Evangelie van de dag uit. Oké, okay, we hadden gehoopt op iets van een inaugurale. Ja, dan moet, ik, dan moet ik weer even luisteren, zover zijn we nog Gaan niet. we dat doen? Dan gaan we dat zo meteen bespreken... Ja, als prima, we weer bij u terugkomen. Constateer ik nog even, zag ik zojuist op beelden van de Italiaanse televisie... dat Angela Merkel op dezelfde rij zit als de kroonprins. Willem-Alexander zag ik daar samen met zijn vrouw Maxima. Er staat er iemand met een zonnebril tussen die ik niet helemaal kon duiden... maar in ieder geval, ze zit op dezelfde rij. Dat u dat ook weet.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 Ja, de creatieve industrie is een van de negen topsectoren in ons land. Samenwerking daar tussen bedrijfsleven en wetenschap... komt maar langzaam uit de startblokken. Zo blijkt in de reportage van Marcel Dekker. Nou ja, ik denk dat het topsectorenbeleid heel veel kan bijdragen. Uh, dat uh, bedrijfsleven uh, en ook onderzoek uh, de juiste voorwaarden krijgen... van de overheid om, uh, om goed door te gaan. Tuinbouw, ag en food, water, life sciences en health, chemie, high tech, energie, logistiek en creatieve industrie. Als het aan ons kabinet ligt, gaan we daar in de komende jaren wereldwijd in uitblinken. Het kabinet heeft al beleid ontwikkeld, het zogeheten topsectorenbeleid. Waarin aanwijzingen worden gegeven hoe wetenschap, overheid en bedrijfsleven die prachtige ambities kunnen bereiken. Het is vervolgens aan de sectoren zelf om in innovatiecontracten die ambities smoel te geven. Dan heb je het dus over de mode, maar heb je hebt het over architectuur... mensen die designs maken, industrieel design. Ook een deel van de kunstensector, uh, radio, tv, media, de gaming. Dit is Victor van der Tjejs. Boegbeeld van het stedenbouwkundige bureau OMA. En boegbeeldtrekker aanspreekpunt binnen de topsector creatieve industrie. Hij legt uit wat ze eigenlijk gaan doen om van dat gebruts in het verleden... naar dat wereldwijd uitblinken te bewegen. Nou, je kunt zeggen dat het creatieve sector een heel een motor is... voor innovatie in, in Nederland. Maar vaak is het een ander soort innovatie dan uh, waar aangedacht wordt. Hè. Innovatie in de traditionele zin van het woord is vaak technologische innovatie. Hoe kun je iets sneller, dunner, slimmer maken? En bij ons gaat het vooral om uh, hoe ervaar je dingen... en hoe, wat kun je voor nieuwe dingen bedenken... voor, voor vindingen die eigenlijk al in het verleden zijn uh, ontstaan. Um, voorbeeld, uh, niet uit Nederland, maar is bijvoorbeeld de Apple-telefoon. Uh, daar zit een deel technologie in, maar de manier waarop... ...op dat ding wordt gebruikt en hoe die wordt ervaren... ...dat is met name een deel dat door de creatieve industrie dan wordt geleverd. Ja. Een van de negen topsectoren, zei ik al... ...die hebben allemaal vorig jaar een innovatiecontract moeten samenstellen... ...waarin ze afspraken maken, waarin ze een, een toekomstvisie genereren. Wat was dat voor contract in het geval van de creatieve industrie dan? Nou, heel belangrijk. De creatieve industrie moet je je voorstellen... dat zijn uh, hele kleine bedrijfjes. Hè. De gemiddelde bedrijfsgrootte is ergens tussen de drie en vijf mensen. Het zijn uh, bedrijfjes die vaak op de korte termijn bezig zijn. Die van project naar project en van contract naar contract uh, lopen. Uh, dus niet heel veel focus hebben op... Uh, van wat moet ik op de langere termijn gaan, gaan doen en hoe, uh, hoe innoveer ik. Uh, er ontbrak dus duidelijk iets en dat is namelijk de samenwerking met de wetenschapsinstellingen. Uh, het idee is dat die kleine bedrijfjes heel nadrukkelijk gaan samenwerken met universiteiten, hogescholen. Om op die manier nieuwe vindingen te vinden en daarmee die innovatie in Nederland aan te jagen. Nou, Dat gebeurde te weinig in de, in de creatieve industrie. Uh, er zijn dus afspraken gemaakt. Hoe kunnen nou die creatieve bedrijven samen met die wetenschapsinstellingen... Uh, structureel met elkaar gaan, gaan samenwerken en op die manier uh, inderdaad slimmer en beter worden. Kijk, uh, Nederland heeft een hele uh, bloeiende uh, en groeiende uh, gamessector. Uh, Denkt iedereen van, oh dat zijn die spelletjes die je op de Nintendo speelt. Maar nee, dat is op een heel ander niveau ook. Hè. Namelijk het, het heet dan het serious gaming. Dat zijn toegepaste technieken waarmee mensen dingen leren en dingen leren begrijpen. Bijvoorbeeld uh, doktoren leren met uh, serious gaming uh, heel nauwkeurig opereren. En piloten leren met serious gaming uh, een vliegtuig te besturen. Zonder dat je daar hele dure ingrepen voor nodig hebt. Nou, dat zijn voorbeelden waarin de dagelijkse praktijk... Euh, de creatieve industrie euh, meewerkt aan het slimmer en efficiënter maken van Nederland. Ja. Wij willen in 2020, dus dat is over zeven jaar... de meest creatieve economie van Europa zijn. Kortom, we willen dan gewoon aanvoeren. En dat is niet een zachte afspraak. Nee, dat moet gewoon gemeten kunnen worden. Van Europa? Van Europa. Niet uh, de wereld? Nou, we dachten, laten we uh, bescheiden beginnen. Maar u verwacht dat wel, dat het gaat lukken in 2020? Nou, dat is in ieder geval de ambitie. En daar zullen we met z'n allen... Uh, heel hard aan, uh, aan moeten trekken. Maar uh, de wil is er zeker binnen die uh, creatieve bedrijfjes ontzettend veel enthousiasme met zijn. Hè? Dat zijn allemaal ondernemers die er echt voor gaan, die heel trots zijn op hun, op hun project, op hun, uh, over hun product. Uh, die voortdurend op zoek zijn ook naar nieuwe mogelijkheden en naar nieuwe samenwerkingen. Uh, dus die willen wel. Maar goed, uh, samen met de overheid en met die kennisinstellingen goede afspraken maken en proberen slim te, te schakelen. Uh, nou, dan ben ik van overtuigd dat dat uh, zou moeten lukken, ja. Innoveren zit in het genetisch materiaal van de creatieve industrie. Maar aan het samenwerken in een topsector moet voorlopig nog gewerkt worden. Morgen gaan we naar de wereld van de spiegels en de nanotechnologie. Een sector waarin bedrijfsleven en wetenschap elkaar al jaren weten te vinden. Doordat er interesse is van de kant van het bedrijfsleven... kunnen wij dingen onderzoeken waar we vroeger niet de middelen en de tijd en de mogelijkheden voor kregen... En die zijn er nu wel. High-tech en de schijnbare nutteloosheid van een topsectorenbeleid. Morgen in het derde deel van de kennisindustrie. En dan hoort u Marcel Dekker dus weer. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom via... GoedenmorgenNederland.nl Straks, de paus is nog steeds bezig met het uitspreken van zijn preek. De hoogleraar uit Tilburg, Paul van Geest... is aan het meepennen alsof hij zelf weer in de collegebanken zit. Zo meteen horen we wat die paus heeft gezegd. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Martsmets. Smeets. Eén verenigd Europa? Waar vervagen grenzen? Waar gaan talen en gewoonten over in eerst onbegrip en later hufterigheid? Is ja altijd si en altijd oui? Voor mijn werk reis ik door Europa. Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Zwitserland... weer Frankrijk, België en terug in Nederland in zes dagen... In Duitsland rossen, dikke Mercedes'en en gestroomlijnde Audi's je bijna hautein met 190 km per uur voorbij. Snelheidsbeperking? Wie, waar, hoe? De duurste auto's winnen, bijpassende muziek, kraftwerk. In Zwitserland dien je een vignet op de voorruit van je wagen zichtbaar te dragen. Het is een merkwaardig aandoende identificatie, eentje van 40 Zwitserse vrouwen. De receptioniste van mijn kleine Franse hotel zegt dat de auto wel op de binnenplaats kan worden neergezet. 10 euro als tegenprestatie. Elle, désolé, maar haar baas wil dat nou eenmaal. Nee, het hoort niet, dat weet ze, maar de tijden zijn duur, nietwaar? We eten geweldig goed in Milaan en worden op zijn Italiaans ingepakt. Op de rekening staat ongevraagd 10% servicekosten. De uitleg is gecompliceerd, net zoals die van de verklaring dat je voor je bestek een bedrag van 3 euro pp moet betalen. De Russisch-Italiaanse is alleen maar geïnteresseerd in haar fooi. Ze krijgt het liefste geld van haar landgenoten, Russen dus, cash en zwart. In Avignon heeft de vrouw achter de balie helemaal geen paspoort of wat dan ook nodig. Het zal wel goed zijn, knipoogt ze me toe, ja ja. Terug in Zwitserland, in Lausanne ditmaal, is alles schoon en duur. En de Bali mevrouw daar wil graag een paspoort zien en neemt het nummer op. Ze wimpelt de aangeboden creditcard voor een printje af. Dat doen ze alleen in Frankrijk, zegt ze, want die vertrouwen helemaal niemand. Ik heb nu in vier verschillende hotels geslapen. Viermaal was de wifi-verbinding zeer onhandig, niet goed of niet zuiver, maar wel weer gratis. De service in Zwitserland was het grootst, de Italianen en Fransen... Die hebben iets van zoek het maar uit. In alle hotels werden de kamers schoongemaakt door Aziatische vrouwen... die lief en aardig waren... en een minimum van de geldende landstaal spraken. Op hun werk was niets aan te merken. Hun glimlach was opvallend in een vrij, killerwereld wereld... die wij Verenigd Europa noemen. In Italië deed de TomTom -tom soms heel gek. In Frankrijk reed bijna iedereen je met een gestrekte middelvinger voorbij. En wij... Wij denken dat het Verenigd Europa is. In Avignon was om half tien in de avond alleen nog roomservice mogelijk. In Milaan betaalde je bijna 300 euro voor een kamer... en had je geen glazen, maar wankele plastic bekertjes. Iedereen in Europa vindt Berlusconi een nuffige eikel... en vele vragen aan ons of je in Amsterdam nog zo makkelijk je rookgerief kan kopen... Overal werd op straat gebedeld. Ja, gebedeld. En s'avonds gehoerd en gesnoerd. En iedereen kende Messi en Maxima. Ik weet het nu. Argentinië. Dat is de volgende plek. <laughs> Onze reizende consumentenman Mart Smeets. Morgen in het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is vier minuten voor half elf. De paus is nog steeds bezig met het uitspreken van zijn preek. Dat is dus niet iets waar hij in een vaart doorheen gaat, Paul van Geest. Nou, het was geen moment vervelend om naar hem te luisteren. Het is een prachtig miniatuurtje. Maar hij is nu ook wel ongeveer aan het afronden, hoor. als ik de structuur van de preek goed voor ogen houdt. Wat was de kern van zijn boodschap? De kern van de boodschap is dat wij... Uh, hij sluit aan bij de, de, de lezingen van de dag. Uh, strek, uh, stelt de, Jozef in zijn beschikbaarheid... Uh, om zorg te hebben voor Maria... in moeilijke en in, uh, in uh, goede dagen... en voor het kind Jezus. Ja. Stelt hij als model voor iedere christen... en iedere mens van goede wil om zorg... Cura, de, cura, de, de, de de zorg voor de schepping, de zorg voor het kwetsbare leven... de zorg voor ook ouderen als ze kwetsbaar worden... om die centraal te stellen. Hij heeft heel vaak het woord gebruikt, custodia, zorgzaamheid. Dus wij moeten zorg uh, betrachten voor de schepping. En dat is nu heel Franciscaan. De Cura Franciscaans. De cura del creator, de zorg voor de natuur, de schepping om ons heen, waarvan ja. wij een onderdeel zijn. Het is niet dat wij die beheersen. Hij herleidt uh, de disorde, de wanorde in uh, de schepping. Dat uh, is heel frappant en dat is eigenlijk ook weer heel Augustijns. Tot de hoogmoed van mensen die willen beheersen. Die willen heersen. Die denken dat zij de Heer over hun eigen leven zijn. Dus in zekere zin herleidt hij uh, eigenlijk de zwaartepunten van zijn theologie, die, ja. die in. Zorg en wereld, nederigheid. Dat zorg, is... nederigheid, eerbied voor de schepping, voor ja. schepselen... Uh, zorg voor zwakken. Uh, ouders moeten zorgen voor kinderen. Maar kinderen ja. moeten op een gegeven moment ook zorgen voor ouders, zegt hij expliciet. Maar heeft dat hij... kenmerkt uh, deze preek. Maar heeft hij ook nog iets gezegd over wat hij gaat doen als paus? Over de bezem door de curie? Over al dat soort dingen? Nee, tot nu toe helemaal niets. Hij heeft Niks. alleen het evangelie uitgelegd. En da dat in feite uh, ja, uh, uh, zijn eigen boodschap. Van eerbied en zorg voor het leven. Ja. Een heel Franciscaanse boodschap. Franciscus schreef het zonnelied. Ja. En daarin nou ja, zei hij, de zon is mijn broer. En de zon is mijn mijn broer en de maan is mijn zuster. Ja. Dus die eenheid met die schepping en het kwetsbare leven daarin... dat is de core business nu van de projectie die, uh, die die nu houdt. Ja, maar dat kan iedere monnik ook doen of iedere priester in een normale mis. Zou het hem zijn opgevallen dat die pauze is inmiddels? Ja, je zou haast denken van niet, maar juist omdat hij deze dingen zegt als paus... is het natuurlijk heel programmatisch, misschien wel voor zijn pontificaat. Ja. En misschien vindt hij uh, uh, nou ja, uh, de, de zuivering of de reorganisatie van de curie... een interne aangelegenheid die hij achter de schermen gaat aanpakken. En, en dit is de boodschap die hij de hele wereld wil verkondigen. Juist. En wat hij ook, dat is toch ook een, een, een, een wonderlijk woord in een paus spreek. Ja. Hij zegt, kijk, wij moeten uh, zorgzaam zijn, maar we moeten, dat met, uh, we moeten vertrouwen uh, op goedheid van mensen. Uh, op mededogen, maar we moeten ook uh, met tederheid met elkaar omgaan. Tenereza, tenereza. Nou, dat zijn toch redelijk ongehoorde woorden in een paar Ja. Goed, uh, de conclusie is uh, dus nederigheid, zorg voor elkaar, zorg voor de schepping. Ja. Uh, uh, vanuit de, uh, ook zijn eigen achtergrond. Ja. Het feit dat de Franciscanen als misdinaars daar rondliepen... Uh, was al ja, een unicum. Het is een teken, ja, zeker. Uh, Soberder kan bijna niet bij de inauguratie nee, van een paus. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen in dat Vaticaan... die hier met uh, gevondste wenkbrauwen naar kijken... en denken, ja, als we op zoek moeten naar, naar de paus... door de meest eenvoudige van ons aan te wijzen? Ja, nou ja, wat ik net al zei... ik denk dat de, uh, het, de afdeling van de pauselijke ceremonie... Uh, deze bewegingen, uh, deze invulling van de liturgie die helemaal niet met krullen en toestanden is... dat die die met zorg zullen gadeslaan. Ja. Maar het zij zo. Het zij zo. Dit is de paus die is gekozen. En dit is de paus die met zijn vissersring om... nu uh, luistert naar het gezang op het Sint-Pietersplein... die zijn preek heeft afgerond. En daarmee komen we ook zo langzamerhand aan het einde van die mis. Uh, denk ik, zo nee hoor, nee. nu krijgen we de dienst van de tafel. Maar Uit, nee, dat... uiteraard. De communie die moet. Ja, uiteraard, ja. uiteraard. Maar het, het, het, het politieke zware. Ja, een wilt. Dien, de dienst geweest. van het woord is afgelopen. De preek is ja. afgelopen. Ze gebruiken ja. de kanon Romanus. Ja. De, de, de gebruikelijke. Kanon, ja. uh, en nu is er verder voor uh, opiniemakers en zo weinig meer te halen. Denk goed. Ik. Tenzij in het slotwoord uh, aan het eind van de dienst. Nou goed, dan horen we dat later hier op Radio 1. Ik dank u zeer voor uw komst, Paul van Geest. Graag gedaan. Kerkhistoricus, uh, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. We zijn iets over de tijd heen. Excuus Jeroen Wielaert, want jij gaat verder op deze zender vanuit een bus. En het gaat over boeken vandaag, heb ik begrepen. En we staan voor een heilig huis, Mierenveldstraat Amsterdam, bezig bij. En in de bus de apostel van de moderne boekenverkoop. Eppo van Nispe van CPMB. En de vraag zal zijn, althans één van de vragen... wie moet het boekenweekgeschenk van 2014 schrijven? Dorald Megens, nieuwslezer, weet jij dat? Ik heb geen idee, Jeroen. Heb jij nog suggesties? Ik heb geen idee, Jeroen. Heb jij nog suggesties? Oh. Eh, no, no, Gunberg dat is nog te vroeg. Dus eh, doe dat dan maar in het nieuws. Okay. Dorald Megens met het nieuws.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 Het kan u niet ontgaan zijn als u naar Radio 1 heeft geluisterd. In de Sint-Pieterskerk in Rome is paus Franciscus geïnstalleerd. Volgens de traditie kreeg hij in de kerk het pallium gepresenteerd. Een witte stoffenband gemaakt van lamswol. En ook werd hem de vissersring getoond... waarop een beeld staat van Petrus als visser. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 34 doden gevallen... bij bomaanslagen in Siaïtische wijken. Er zijn tientallen gewonden. Slachtoffers vielen bij aanslagen met bomauto's en bermbommen. Voornamelijk bij kleine restaurants, bushalters... en plaatsen waar dagloners zich verzamelen. Soenitische opstandelingen die banden hebben met al-Qaeda plegen de laatste tijd steeds vaker aanslagen. En de politie heeft in een huis in Zoetermeer honderden gestolen autoradio's en navigatiesystemen gevonden. En daarmee is een reeks diefstallen uit auto's opgelost, zegt de politie. De bewoner van 47 is aangehouden. Dit jaar werd al ruim 340 keer aangifte gedaan van auto-inbraak in Zoetermeer. De slachtoffers schagen vervolgens hun spullen aangeboden op internet. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan nou, de B-verkeersinformatie. Er staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk bij het knooppunt Zonzeel. Daardoor is de verbindingsweg naar de A59 richting Den Bosch dicht. Verkeer richting Den Bosch kan omrijden via Breda over de A16, A58 en A65. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. Nederland beleeft weer de heilige mis van het boek en er komt geen bijbel aan te pas. De Boekenweek staat vast. Er wordt veel geproduceerd van wisselende kwaliteit en daar zijn veel lezers voor. Het is reuze cultureel divers. Ik ben gisteren even bij mij in de stad onder de dom naar de selecties gelopen. Top 5 daar. Uh, literaire werken. Daar staat stoner nummer 1 uh, over die merkwaardige uh, loner. John Williams heeft hem geschreven. 2. Dit zijn de tijden van Tom dit zijn, de namen, dit zijn de namen van Tommy Liriga. Het onzichtbare geluk van andere mensen dan. Uh, de kinderjaren van Jezus. En Bonita Avenue van Peter Buwalda op 5. Even kijken naar de literaire. Naar de, niet de literaire, maar de gewone boeken top 60. Ook Stoner nummer 1. Dan De bakkersdochter. Het menselijk lichaam. En. Um, um, um, nou ja, zo gaat het verder. Op uh, 6 staat Jamie Oliver. En 11 50 tinten vrij. Eppo van Nisbe. Een wisselend, wisselend beeld is dat. Een absoluut wisselend beeld. En uh, dat is eigenlijk al sinds het uh, hele jaar. Uh, als je naar 2012 kijkt, dan zie je ook dat er enorm, uh, zeg maar, voor elk wat wils op dit moment in die bestseller 60 is. En dat krijgt wel goed. Het beeld was seks. Seks, voetbal en vreet. Ja, sport en seks, dat was het een beetje. En, en, en eten, ja. En, en overigens, dat zie je wereldwijd ook. Dus niet alleen in Nederland, hoor. Dat, dat, zijn, ja, dat, dat is nu wat ons even bezighoudt. Dat is het mooie van boeken. En zeker de boeken die op dat moment populair zijn. Zeggen wij uh, tegenover dat statige uitgeefhuis ja, van de ja, bezige bij hier ja, in Amsterdam? Ja, dat zeggen wij tegenover dat statige uitgeefhuis bij de bezig bij, die overigens prachtige dingen doen. Dus dat is het niet. Maar uh, ja, soms dan uh, is er een andere lezer die dat boeken wil hebben. En en, uh, er zijn onder die lezers heel veel luisteraars. Dan ga ik even vragen, hoe is dat met u? Leest u gewoon een lekker boek? Of leest u gewoon liever een heel goed literair boek? En de vraag van het half uur. Wie moet het boekenweekgeschenk van 2014 schrijven? U kunt daarover bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Tweeten naar Lijn 1 Radio 1. En mailen naar Lijn 1. Vertolkte Joe Jackson afgelopen vrijdagavond op het boekenbal. De grote mystery guest, Apple van Nispen van de CPNB. Die had natuurlijk enige reden om daar te spelen, want uh, zijn opgewarmde biografie is weer in de handel. Dat klopt, die, die is uit. En uh, ja, uh, dat wisten wij natuurlijk ook. En ik dacht, ja, dan kan je maar één ding doen. Uh, uh, de vraag aan de uitgever of, of hij bereid is om ook iets te zingen. Hij is ook auteur dus nu. Dus uh, ja, en, en hij was het. Het was echt uh, ongelooflijk. Je moet je voorstellen, <laughs> het is voor mij een wereldster. En ik uh, zat in, in tijdens een lunch en opeens gaat mijn telefoon en hij zegt... Hallo, is dit Eppo? Yes, this is Joe. En toen dacht ik, oké. Okay. Gebeurt je niet elke dag? Nee, absoluut niet. En de elite die gewend is om daar in het plus te zitten, moesten allemaal staan. Ja. En daar stonden ze ook vreselijk over te mopperen. Natuurlijk, en dat hoort ook, het boekenbal moet altijd een beetje ergens over gemoppt worden. Rumoer. Ja, maar dat is belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we rumoer veroorzaken. Dat dat boek ook rumoer veroorzaakt, dat daarover gesproken wordt. En dat is uh, af en toe de dingen scherp aanzetten. Dat doet literatuur ook. Dus waarom zouden wij dat met het boekenbal niet doen? Johan Derksen, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, was jij erbij bij het boekenbal? Heb je, of heb je Joe Jackson moeten missen? Nou, ik vind Joe Jackson vind ik wel interessant, maar het boekenbal trekt me helemaal niet. Nee, daar hoor ik helemaal niet. En je bent ook nog uitgever van grote boeken? Jawel, maar dat hele wereldje, daar heb ik niks mee te maken. En ik zie dat op de tv en ik vind het uh, een heel eng liedje wat daar samenhangt. En, uh, de elitaire boy uithangen. Nee, nee, dit is mijn wereldje niet. Nee. Ja, maar het is toch... Nee, uh, het is, ik, uh, Johan, moet je, het is toch minder plat dan, uh, dan de voetbalbranche? Kom zeg. Ja hoor, maar... Dat, maar dan, daar mag je toch, ik, dan, dan mag ik, je toch ik, ook ik, graag op afgeven? De voetbalbranche is mijn wereldje ook niet. Gelukkig. Dat is ja, een hele geruststelling. Ja. Nou, nee, nou... maar dat, dat elitaire geleuter uh, van, van, van, van al die literaire uitgeverijen... Uh, ik word altijd een beetje moe van, kijk wij, wij brengen boeken op de markt voor een uh, groot publiek. En daar wordt dan vaak met de den op neergekeken. Maar ja, we, we gooien er van René van de Geijp 260.000 uit en daar ben ik dan weer tevreden over. En, en die van de meiden? En die van de meiden ook ruim over de 100.000, ja. En daar zie je dus ook aan dat jouw publiek, uh, elitair of niet, het ook heel geïnteresseerd is... Aan de ene kant, no. in die wel of niet mouwbollige humor van Grijp. En die van de meiden is wel degelijk een levensverhaal waar je nog literatuur van zou kunnen maken, ook. Ja, misschien wel. Maar wij, wij geven gewoon de, de realiteit die er speelt in die, in die voetbalwereld. En we hebben natuurlijk... Uh, een een uh, heel belangrijk punt is dat we een redelijk populair voetbalprogramma hebben. En in de tijd dat Gijp op de markt kwam... zaten we iedere dag uh, met dat uh, V.I. Oranje. En dan kun je natuurlijk op een bijzonder onbeschaamde wijze... je eigen boek uh, promoten. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. En wat ik gemerkt heb, is dat... Uh, wij hebben natuurlijk een hele, er bestaat in Nederland een hele grote groep lezers, die, uh, of mensen die nooit lezen. Hè? Mensen die overdag hard werken, die komen s'avonds thuis, die gaan op de bank zitten met een pils... en die kijken naar de tv en die komen niet aan een boek toe. En het boek Gijp, dat is bij een hele grote uh, doelgroep terechtgekomen die normaal nooit een boek lezen... maar die Gijp dan zo'n leuke tv-persoonlijkheid vinden dat ze denken... goh. Dat moet ook een leuk boek zijn. Dus. Ja, dat, is, dat is een goede, Johan. Ik moet ga ik even. Ik, ik, ik, is een voorzet die ik gelijk laat inkoppen door uh, Apple van Nispen. Want wat Johan hier eigenlijk zegt, is dat zo'n boek als Schijp niet lezers aan het lezen krijgt. Nou, maar ik denk dat dat ook waar is. Ik denk dat uh, de heer Derks daar een heel, uh, heel waar woord uh, zegt. En uh, het is niet zo gezegd dat een boek alleen maar voor, uh, zoals hij dat uh, zelf noemde, elitaire uh, groepen bedoelt. Dus een boek is voor iedereen. En, en het mooie is, daar is ook een grote keuze in. En Grijp is zo'n boek dat andere mensen raakt dan misschien de, de doorgaans overigens vaste boekenkoper. Dan weet iedereen dat is een vrouw tussen de 30 en de 60. Jan Kolen aan de telefoon die wel weet wie het boekenweekgeschenk moet schrijven. Jan? Ja. Uh, eigenlijk heeft Johan Dirks uh, het gras voor mijn voeten weggemaaid. Ik had al eerder aangekomen, voordat hij bezig was... dat, uh, dat ik maandagavond hoorde dat hij een, een tweede boek gaat schrijven. Nou, laat dat maar een boekenweek uh, geschenkt van, uh, worden... want er uh, wordt toch heel veel mensen gelezen. Appel voor Nisplot, is dat, is dat een voorstel dat je meeneemt? Ik neem ieder voorstel mee. En het is uh, dus ook het voorstel van uh, deze heer uh, om uh, René het te laten schrijven. Ik ja. Ik denk dat Apple een dikke kans heeft, want hij, hij maakt natuurlijk weer op 270.000. Dat dus is een bemuutig nooit gelukt. Nou, het mooie van de Boekenweek geschenk, het is het boek met ongeveer de hoogste oplage in heel Nederland uh, ieder jaar weer. En, uh, uh, ook dit jaar met Van Koten uh, is dat een ongelofelijke oplage die we daarmee uitspreiden. Die gaat ruim boven die 280.000 uh, 280 van Van der Gijpen uit. Dank je Jan voor je telefoontje. Johan Derksen nog bij ons aan de lijn in lijn 1. Uh, vandaag komt er alweer een bestseller naar buiten. Namelijk over het kleurrijke, bonte, duistere, lichte leven van Ronald Koeman. Vertel jou, Johan. Yeah. Nou ja, Ronald die wordt uh, donderdag 50 jaar. En uh, Ronald die was nooit zo voor een boek. En hij vond toen, ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag... vond hij het wel een aardig idee. Nu is, is Ronald niet iemand met een spectaculair levensverhaal... Uh, zoals Van de gijpen, en zoals Andy van de meiden, Maar met Ronald proberen we weer te profiteren... van zijn waanzinnige populair, populariteit die hij heeft uh, gekregen... dankzij de uitstekende resultaten van Feyenoord. En als ik zie dat de Feyenoord Kuip... Altijd bom vol zit met razend enthousiaste supporters. Dan kan ik me voorstellen als de helft van die mensen het boek koopt, dan ben ik al tevreden. Ja, maar over uh, literatuur-gelaagdheid gesproken, Roland Koeman heeft er ook top en dalen gekend. Diverse échecs in Spanje en dan nu uh, de euforie in de Kuip. Dus er zitten ja, genoeg nee. geen tinten grijs, maar wel veel tinten rood en wit. Maar ja, zeggen. maar het is, het is niet zo spectaculair als, als, als Andy van de Meiden, die, uh, die het leven geleid heeft. wat ze in het geheim allemaal graag zouden willen, als zullen we dat, ons, uh, als zullen we dat altijd ontkennen. Uh, Roland is dat, dat, wat dat betreft wat degelijker. Geen seks ja, want... en drank? Geen seks en drank bij Roland? Nee, Roland is niet de man van de seks, drugs en rock'n'roll. Maar het is wel de man die. ...bij grote clubs heeft, die Europacup uh, gewonnen heeft... ...die Nederland zelfs al wereldkampioen uh, kampioen geworden is... ...en die nu bij Feyenoord aan de weg timmert. Dus alle ingrediënten voor, voor commercieel succes zijn er wel. Johan, uh, Apple, Apple van Nispe kwam even snaaks uit de hoek nog. Ja, dat zegt hij natuurlijk, die Koebrand, Maar volgens mij is het een hele wilde man... Als ik hem zo zie, maar dat weet meneer Derks toch misschien beter, is het nou de geautoriseerde biografie? Moet, dat, moet ik het zo voorstellen? Of, uh... Ja, zo moet je het voorstellen, ja. Oké, okay, ja, ja, ja. hij heeft geen wilde kant toch, want ik, ik, ik heb toch niet. Nee, idee. Nee, Roland heeft, heeft geen wilde kant, nee. maar Roland heeft wel op voetbalgebied erg veel meegemaakt en hij komt natuurlijk uit, uit een interessante voetbalfamilie, dat is voor het voetbalpubliek interessant. Zijn vader heeft in Nederlandse land gespeeld, was een grote voetballer, zijn broer Erwin die heeft in Nederlandse land gespeeld, hij is nog trainer bij RKC. Dus familie Komman is wel het begrip. Oké okay, Johan, eh, dank je dat je niet weggelopen bent uit deze uitzending. Nog even opmerking van Bert Wagendorp die zei aan het eind van zijn column van afgelopen zaterdag in de Volkskrant Johan Derksen, zwaai bij die genee eens een keer met een Nederlandse roman. Gewoon voor de lol. Doen toch? <laughs> Ja, nou, tegen die tijd dat wij een Nederlandse roman uh, uit gaan geven... zou ik er vrolijk mee zwaaien. Want ik zwaai hoofdzakelijk met mijn eigen, boeken, mijn eigen boeken, uh, boekenuitgeverij in de tv Nou, ja, zo is het nu wel weer genoeg, Johan. Dankjewel dat je in lijn 1 wilde zijn. We gaan Dag hier... Gedaan. Dag, Johan. En draai een lekkere plaat vandaag. Uh, we gaan even verder uh, met Apple van Nispie hier in de bus. Um, gelet op de thematiek, hè? Uh, de seks, die ineens zo'n enorme behoefte voorzag, uh, uh, zo'n behoefte ver verriet, een behoefte duidelijk maakte he, met de tinten grijs. Het voetbal, zojuist uitgebreid gesproken met, besproken met Johan Deksen. Jamie Oliver, het koken. Ik uh, denk wel eens, dat is ook een zelfportret van de Nederlandse lezer en zijn behoeften. Maar dat is het ook. Dat is net zoals dat met televisie en ook hier nu dit prachtige medium radio is. Dat is vaak ook een enorme weerspiegeling van de behoefte van wat die lezer wil. En bij een boek in een boekhandel is vaak zo dat vergeten mensen die geef je vaak cadeau. En, en hè, er zijn zelfs sprake van dat dat 40% zou zijn. En in het cadeau geven is het natuurlijk een prachtig boek. Je krijgt graag een, denk ik, een grijp. Net zoals iemand ook graag een literair boek krijgt. Maar dat, dat, dat, dat weerspiegelt echt wat er gebeurt. En dat is, dat is, is, is ook gewoon het mooie van boeken. Boeken zijn de maatschappij en de maatschappij is een boek. In die zin dus een weerspiegeling van de geschakeerdheid. Absoluut. Ik uh, moet even een, een slecht opgeschreven nummertje uh, herstellen. Want we gaan Annette Portugies bellen van Querido. Meneer Van Zelden, u bent een heel oud boek aan het lezen. Het gaat niet over een voetballer. Nee, maar ja, geeft het volk... Uh, Vroeger was Goddienst het... Uh, Opium worden van het volk. En nu is het voetballen van het volk. Hè? Nou, ik zou zeggen, in deze crisistijd. Uh, ben ik ook Karl Marx het kapitaal begonnen. Ja, dat is een ongelooflijk mooi boek. Het is zo goed geschreven. En het gaat over vandaag, over de crisis. Ja, negen, om, negen, op, Ik denk dat dat het boek een beetje geschenkt wordt van. De, Ach, ach, ja, ach Apple, Apple van Nispen, Nispe, heruitgaven van uh, de analyse over de verelending... hoe de rijker maar rijker werden, de armen armer. Ja, dat is ook een, heel veel een hint. Ja, absoluut. Zeker een hint. Alleen uh, het, het geschenk wordt al door de Nederlandse auteur geschreven... in leven zijnde. Dus ja, daar moeten we toch een. Uh, nou, kan ik het dan niet... Uh, nou, u kunt het ook dus gaan schrijven. schrijven. <laughs> ja, als u, uh, een mooi maar boek een, een uittreksel, maar dan dusdanig dat elke aarde bij uh, de... Ja, op mij gaan stemmen dat ik dan zelf maar een partij gaan stichten. Ik ben 72, ik heb al wat meegemaakt. Meneer van het, nee, het dat is niet meer van het Zelde. Het is heel fijn dat u dit kapitaal toch ook nog even uh, hinten voor Boekenweek geschenk maakt weinig kans. En we gaan nu naar uh, literatuur, erotiek en porno. Vorig jaar was ik in Frankvoort op de Boegmessen. En uh, dat was werkelijk Apple van Nispen, een, een hoos. Ja. Wij we werden dus. Wel 50, 60 titels aangeboden ja. door heigerige redacteuren en uitgevers. En allemaal probeerden ze dat. Succes van vijf tot Nee, dat te, dat, dat, te Nee, dat zie je, maar dat zie je ook in, nogmaals in al die media... ook bij televisieprogramma's. Als er dus bijvoorbeeld een, een, een uh, uh, talentenshow komt, de X-Factor... dan zie je meteen allerlei copycats daar ontstaan. En dat is bij boeken net zo. En dat was inderdaad in Duitsland ongelooflijk om te zien. De inkt was nog niet eens gemaakt, bij wijze van spreken. Of ze werden al aangeboden. En eigenlijk. My Spijkers, die was de koning van ja. de porno... zonder dat hij het zelf gelezen had. Annette Portugies die zei daar... Uh,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 Goedemorgen. En die gaan heel goed, goeiemorgen? Die gaat ontzettend goed, dat is heel fijn. Maar geen, geen, daarmee, geen erotiek, hè? Daarmee is bewezen dat de literaire kritiek nog steeds invloed heeft. Alle mooie recensies hebben geleid tot een run op het boek. Dat is echt fantastisch. Maar het is niet echt, echt diep erotisch, toch? Nee, het is niet erotisch. Alhoewel daar er wel seks in voorkomt, maar dat is niet precies hetzelfde. Nee. Nou, heb jij jezelf uh, voor, uh, teruggehoord uit die opname van oktober in Frankfurt? Ja. Dank je wel denk ik dat er een lichte glimlach uh, over je gezicht trok. Zeker, zeker. Alhoewel ik nog steeds achter mijn uitspraken van toen staan. En toch ga jij Daan Heerma van Vos, Jamal Horiachi Ure en David Pefko... een trilogie laten schrijven... over de uh, erotische en spraakmakende uh, escapades van Hannah. Vrouw met een... Dat klopt inderdaad. Met... Maar ik zou dat absoluut geen damesporno willen noemen... En de drie mannen ook zeker niet. Die hebben echt de ambitie om, uh, om literatuur te maken. 25 heet deel 1. 45 deel 2. En 70 is het slotdeel. En ja. Zijn ze al klaar? Nee, ze zijn nog niet klaar. Ze zijn nog aan het schrijven. Maar hoe, ja. hoe moet ik dit rijmen? Dus met je oorspronkelijk uh, uitgesproken weerzin. Dan wel uh, weigering om hier aan mee te doen. En dan nu... ...toch dit gaan doen? Nou, dit kwam eigenlijk precies. Het ontstond het idee op dezelfde Frankfurt als waar, waaruit je net uh, het gesprek citeert. Um, er werd natuurlijk een hoop gemopperd over de damesporno... ...en alle erotische pulp die er werd aangeboden. En een heleboel literaire uitgevers die zaten daar natuurlijk over te kletsen... ...en te ronden in de afspraken die ze hadden. En zo kwam ik terecht in een gesprek met een van de uitgevers van Penguin... ...die mij erop wees dat ze in Engeland bezig waren met uh, het... Ver -erotiseren. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar dan claim ik het maar van uh, echte klassieke Engelse literatuur. En dat liepen ze doen door echte literaire auteurs. En ze zeiden van dat is hartstikke leuk, dat moet je in Nederland ook doen. Dus van, kap dus dus het, van, het, dus van Marx kapitaal ook iets erotisch zien te maken? Ik zag het meteen helemaal voor me. Een erotische Eline Veren, een erot erotische Van de Koele Meren des doods. En dat is het idee waar ik met uh, deze jonge schrijvers over gepraat heb. Maar Couperus Alleen was toch dat... ook al behoorlijk uh, erotisch? Maar nou ja, er gebeurt niks. Het is mm. heel broeierig, maar er gebeurt ja, niks. Ja, ja. Dus dat leek ons eigenlijk wel een leuk idee om daar iets mee te doen. En uh, de drie mannen vonden dat ook een leuk idee. Alleen dat bleek in de praktijk nog razend moeilijk. Want het, het Engels van de afgelopen honderd jaar is niet zo heel erg veranderd. Dus dat maar is niet die... heel erg leesbaar. wie is die Hanna ja, dan, van hun... De Hanna is een hoofdpersoon die zij gezamenlijk bedacht hebben. Ze, ze maken een trilogie met één hoofdpersoon. En de titels die je net noemde, dat staat voor de, de leeftijd van deze Hanna. Maar zij heeft niks te maken met de door jou genoemde laat 19 e vroeg 20 e eeuwse meesterwerken... die nu worden geërotiseerd. Ge wat nee. de Hanna hebben bedacht is, we gaan aan de, met die, aan de gang met die meesterwerken. Dat bleek niet zo makkelijk te zijn als ze dachten. En eh, toen kwam David Pesco eigenlijk met het idee van... Goh, kunnen we het niet op een heel andere manier doen. We maken een trilogie met z'n drieën, met één hoofdpersoon. Het is één verhaal, maar we volgen deze vrouw in drie verschillende stadia van haar leven. En we maken er echte literaire boeken van. Niet pikant, maar wel gewaagd om dat door drie mannen te laten doen? Ja. Hoewel. Die snappen, die snappen toch niks van vrouwen? <laughs> zij denken van wel. Ze claimen van wel zelfs. Ja. Nou, en, en ze komen hou, er natuurlijk uh, met gestrekt been in... door te zeggen dat zij het veel beter kunnen dan uh, E.L. James... Ook dat vind ik leuk, zo'n ambitie. En hou jij je hart vast? Of uh, doet de redacteur nee, dat? Nee hoor, helemaal niet. Nee hoor, het wordt vast, het wordt vast is het goed. Nou had Maai Spijkers niks gelezen van uh, De Tintin Grijs. Lees jij mee? Altijd, ja. En? Ja, nee, het wordt goed. Als is... je tot nu toe hebt gezien van wat ze aan het maken zijn, wordt het goed. Is het, opwindend? En het wordt ook af en toe een beetje om te lachen... maar ze proberen wel degelijk serieuze, drie serieuze en zeer goede boeken te maken. Maar is het invoelbaar? Herken jij iets als vrouw? Uh, uh, niet alleen als uitgever, maar gewoon als vrouw... in wat <laughs> Daan, Jamal, David met Hannah doen? Um, ja. ja, dat is natuurlijk ook de truc die ze moeten... en dat realiseren ze is heel goed... Ze moeten ervoor zorgen dat hun hoofdpersoon een, een voor veel mensen herkenbare, maar ook uh, als vrouw acceptabele hoofdpersoon is. En ik denk dat ze daarin gaan slagen. Apple van Isbedarijf is mullen? Ik, ik, ik smul overal van Jan. Nou mm -hmm. ja, goed, je hebt natuurlijk ook wel je, voor, je voorliefdes. Ja, nee, Niet dat algemene, niet dat neutrale als directeur. Je mag nee, best wat voorkeuren, hè? Uh, nou, nou, nee, nou eens even uit. Het, ja, het nee. marketinggedoe. Nee, nou, marketinggedoe. Het is gewoon wie ik ben. En ik, heb, ik, ik, ik, ik lees echt alles wat los en vast zit. En uh, dat, dat is mijn, mijn plezier daarin. Je gaat Koeman lezen, maar ook Hanna. Uh, ja, als dat. Of liever uh, Hanna uh, dan Koeman? Nee, nee nou, Koeman uh, weet ik niet. Maar, maar Hanna zou ik wel uh, lezen. Ja. Uh, jij hebt heel aandachtig naar dit betoog van Annette Portugies ja, zitten luisteren. Als, we, ja. als uitgever van Querido, wat vind je van haar move? Nou, ik denk dat dat, dat, dat een goede move is. Kijk, het is ook uh, gewoon elkaar uitdagen... Uh, om, om, om, om op bepaalde thema's spannende dingen te doen. Dat, dat moeten uitgevers naar, naar elkaar doen, maar ook de schrijvers daarin uitdagen. Dus ik denk dat dat een hele goede move is. Zeker van een uitgever als Querido. Waarvan je ook moet kijken. Hè? Die moeten ook kijken hoe zij in de toekomst uh, hun, hun prachtige werk... wat zij nu doen, uh, kunnen voortzetten. Ja, maar Annette Portugies... Dus je doet dit toch ook omdat het lekker in de markt ligt, toch? Uh, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Het is namelijk echte literatuur. En hoe goed dat in de markt ligt, ja, dat, dat gaan we zien als het klaar is. Maar, dus, toch liever... maar ik hoop het natuurlijk wel, want ik vind dat echte literatuur ook veel lezers verdient. Toch, maar, toch liever dit dan drie vrouwen een roman te laten schrijven over het bizarre leven van een voetballer? <laughs> Als het een literaire, roman is, zou ik dat een ontzettend goed idee vinden. Dus dank je wel voor de tip. <laughs> maar je hebt uh, Jan van Aken dus in de stal, uh, Robert ja. Anker, Kees het Hart. Waarom, ja. die, waarom die drie niet gevraagd bijvoorbeeld? Want dit, dit is toch ook om over het voetballen te bij het voetbalmetafoortje te blijven... een selectie die je gemaakt hebt... En ja, nee, het had ook gekund hoor, maar ze hebben eigenlijk vooral ook uh, elkaar uitgezocht. En dat is denk ik bij een project als dit ook belangrijk, want dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak dat schrijvers met elkaar iets maken. Die zijn toch vooral gewend om elk hun eigen boek te maken. Dus als je iets maakt wat ze weliswaar ze maken, die boeken niet elk helemaal met z'n drieën, maar ze moeten het toch helemaal eens zijn over het verhaalverloop en het karakter van de hoofdpersoon. Als je dat met z'n drieën wil doen, dan moet je het ook goed met elkaar kunnen vinden... en dan moet je ook het gevoel hebben dat je onderling op een of andere manier verwant bent. En dus zo is dit ontstaan. We hebben elkaar min of meer uitgezocht. Een mooie voorhoede, een top trio, waarvan ik dan ook denk... hé, hey, uh, dit is uh, een voorbeeld van uh, de werking van een, een nieuwe generatie, want dat werd ook hoog tijd. Uh, ja, nee, absoluut. Het is ook ontzettend leuk, vind ik... dat, ze, dat het juist deze jonge schrijvers is die zoiets bedenken. Appel van Nispen helemaal opgetogen in de bus? Ja, ik denk dat het heel goed is dat er een jonge generatie is... die dat uh, gaat oppakken en de ruimte en de mogelijkheden krijgt van de uitgeverij. Het is natuurlijk, uh, met alle respect voor steeds de grote drieën of de drieën... dat heeft ook heel lang, denk ik, een heleboel dingen geblokkeerd. En ik geloof dat het heel belangrijk is voor nu en voor later... om uh, uh, de literatuur hoog te krijgen dat we op, een, ja, op jonge leven tijd zeg maar zo, zo vroeg mogelijk daarin investeren. En dit is heel fantastisch hoe jonger, uh, of niet eens het gebonden, maar mensen die gewoon nu een boek willen schrijven en daar uh, dat dat goed kunnen doen, is dat heel belangrijk. Een top trio krijgt de ruimte. Aan het eind van deze uitzending, Annette Portugies, dankjewel dat je een telefoon kwam. Rien Aerts met een uh, kwestie over uh, e-boeken e en zo. Vertel, even heel kort nog. Hé hey Jeroen, ja, je weet het, ik ben van de nieuwe generatie. En ik wilde gisteren een e-book kopen, of een e-reader kopen. Dan kreeg ik een digitaal uh, boekenweekerschenk bij. Ik ben er uur bezig geweest om dat ding te kunnen downloaden. Het lijkt erop dat de boekenbar nog niet echt voorbereid is op het digitale tijdperk. Dus ik zou graag willen weten wat Apple daarvan vindt. Apple, nou, dus ik het ging ik mis met, met uh, iedereen in de apps. Ik denk dat ik de grootste nerd ben en uh, uh, dat wil zeggen, een digitale dan zo'n beetje 99% uh, van Nederland. Ik denk in bits en bytes. Dus ik vind het heel gek dat het zo lang heeft geduurd. Begrijpelijk niet. Wij hameren erop dat het eigenlijk zo snel en zo makkelijk mogelijk moet zijn. Dus ja, ik, ik, ik, ik kan dat niet helemaal verklaren. Wat mij betreft, kijk, mijn vader zei altijd: er is niets mooier dan een mooi verhaal. En zo is het. En dat mag gelezen worden op welk systeem dan ook, of het nou digitaal luisterboek kan of papier. Uh, het is allemaal even goed. Een mooi verhaal in lijn 1 Blijf lezen. Ook dat top trio straks. Nederland telt 9 topsectoren.